Wauw, hoe zou je dat formuleren? Dat was een beetje net vriendschap voor zaken, laat ons zeggen. Gewoon het vriendschap. Jacques was een goede kameraad van mij, hè? vanuit mijn college tijd, dus... Uh... heeft dus soms ook aandelen in Sea Village. <laughs>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 Ja, natuurlijk. Dus hij was eigenlijk een vlierfluiter ook, hoor. Het is natuurlijk niet prettig. Ik vond hem totaal waardeloos. Maar u heeft toch een samenwerking gehad met Flip ook, in feite? Absoluut. Laten we zeggen, eventjes in het begin. Toen hij nog de NV-flip opstartte. Dan was ik vol geloof in hem. Ik had het goed met hem voor in het begin. Maar ja, het is natuurlijk een beetje verkeerd afgelopen. Heeft u soms. Philip uh, nog gebeld op de dag van zijn huwelijk. Nee, absoluut niet. U heeft zijn uh, GSM-nummer niet, per ongeluk. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Wim de Meijer heeft soms spronkelijk ook nooit gezegd van uh, ik ga voor Philip uh, gaan werken. U bedoelt Dirk? Dirk, uh, Dirk de Meijer, de Meijer ja. Ja, ja, nee, ja. Nee, nee, nee, nee dat, heeft, uh, dat heeft hij nooit gezegd, nee. nee.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 Een relatie had met uh, een van de Van Derpels of zo. Valérie? Ja. Nee, nee, nee. Dat is niet bekend. Nee, absoluut niet. Hoe komt u daarbij? Nee, nee, nee. Dank. Ik lees rendezvous, dus uh, ja. Ja, ze heeft smaak, hè. <laughs>